Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only. Deep inside this vertical city, a machine has come to life. A machine with a terrible secret. Modern technology gave birth to the lift, Maar de lift heeft made itself smarter, stronger, and deadlier. Welkom bij de It's Only a Movie podcast nummer 25. Mijn god, dat klinkt het enthousiast. Nou, ik heb er wel heel veel zin in, want uh, we zien elkaar sowieso anderhalve maand niet. En de laatste podcast is van drie maandjes terug. <laughs> ja, dat is echt. En ik denk dat mensen ons heel erg missen. Ik vind dit ook gewoon echt heel erg slecht. Maar goed, we doen wel vaker uh, rare dingen bij uh, iets anders in een movie. Aan mij had het niet gelegen. Het Dat <laughs> zeg ik maar alvast eventjes. Je moet eraan Luister, persoon... er, zijn, er zijn mensen die ook een leven naast hun werk. Uh... Je hebt een beetje cum in je baard. Oh. <laughs> je hebt echt iets in je baard. Er zijn mensen die een leven hebben naast, uh, naast hun werk. Of, uh... Ja, ik ook. Ik heb beetje. net twee, uh, twee bloedmooie vrouwen naar huis geschopt om jou hier te kunnen ontvangen. Maar ja, goed, het, uh, het is niet anders. Um... <laughs> Johan de Joden, aan hem ligt nooit wat, maar hij heeft wel al een jaartje of twee, heeft hij hier een paar decennia de klaarliggen. Ja, dat is niet twee jaar! Dat is echt Van uh, jaar. De lift en Amsterdam, de Blue Underground versies. Hij heeft nu de lift op staan en het ziet er echt werkelijk fantastisch uit. Ja, het is, uh, het is echt heel slecht voor mij. Ik heb uh, een interview gedaan met Dick Maas vorig jaar, notabene, echt een jaar geleden. En dat wilde ik toen de tijd uitbrengen, maar toen hoorden wij dat de uh, Blue Underground, Amsterdam, en The Lift, en Down uh, in mooie edities zou uitbrengen. En ik dacht van nou, dat is dan misschien wel een mooie, mooie kans om het uit te, te brengen. Uh, maar ja, goed, er gebeurde er van alles. Uh, er werd ver, verhuisd, er was iets met mijn laptop. Um, allemaal gezeik, maar daar komen we op terug. We zijn uh, nu bij elkaar we gaan het lekker hebben we... over uh, neder... Uh, niet per se nederhoren, maar wel de Nederlandse genre -film. Ja, precies. En het interview met Dick Maas en uh, het uitbrengen van... Uh, The Lift in Amsterdam, The Blue Underground, nota bene. Een Amerikaans bedrijf ja. die voor het eerst de twee films... Op een normale, uh, in normale beeldverhoudingen en weet ik veel wat nog meer uitbrengen. Ja, met name in ieder geval uh, niet geknipt normale beeldverhouding. Goede beeldverhouding. Eigenlijk helemaal uit. zoals Dick Maas het even doet. En uh, ja, goed, we hebben nu dan de lift op staan. Dick Maas mag trots zijn. Op, uh, en, en natuurlijk is de man ook heel erg gefrustreerd. Uh, omdat het in Nederland uh, gewoon echt gewoon belabberd is. Niet zo heel lang geleden hebben we die Dutch Filmworks uh, ja. release gehad. Ja, in... Waaronder in, uh, in een box met alle Dick Maas. Niet al... ja, wel allemaal toch? Nee, niet allemaal. Niets, niets, niets, niet niet uh, geen Richard Mortis, maar wel nee, van uh, Flodder tot. Uh, nou, volgens mij staat er nog niet echt alles erin hoor. Ik er de Er dus zitten wel de grote films van hem, zitten er wel in. Okay. Uh, maar ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of nou ook Quiz en zo erin zit. En dat nee, nou, dit, nou, nou, nou, zelfs dat hebben ze niet goed gedaan. Maar die films zijn in ieder geval uh, niet in de juiste beeldverhouding uitgebracht. Het is gewoon een beetje een, een vluggetje geweest van Dutch Filmworks eigenlijk. Ja. Zoals het wel vaak gebeurt bij Nederlandse ja. distributeurs. Het, ja, uh, het moet zo goedkoop mogelijk en uh, zo min mogelijk aandacht aan elkaar geven. En uh, frustrerend voor de makers zelf. Frustrerend ook voor de liefhebbers zoals wij, die het wel in het uh, willen zien zoals het bedoeld is. En, nou, no Zeker de laatste jaren, want we zijn behoorlijk verwend natuurlijk met uh, mooie releases van... Uh... Arrow, uh, Scream Factory, uh, nu ook uh, Vestron Video en zo. Al die, die mooie labels die, uh, Prachtig, ja. die de films gewoon uitbrengen, zoals net ja, stofjes voor het eerst in de bioscoop ziet uh, ja. destijds. Dus echt een hele schone print en het ziet er fantastisch uit. Schone. En, uh, ja, nee, ik bedoel... is het is in één keer in een Belgische nee. podcast. Nee, je hebt veel van die Grindhouse uh, <laughs> releases die, van, die, van die prints die dan uh, honderden keer uh, gedraaid zijn. En dat, ja. dat zie je er wel ja, aan. Ja, af. ja, ja, ja. En dit is zo mooi opgepoetst. Het is net alsof je 35mm voor het eerst uh, in een projector zet. Het ja. ziet er gewoon fantastisch uit. Klopt. En uh, ja, het is jammer dat ze hier geen waarde aan geven en dat het vanuit Amerika moet komen, helaas. Maar goed, we gaan het gewoon hebben over uh, de Nederlandse genrefilm. Uh, het zal niet heel lang duren, denk ik. Want uh, zoveel is er helaas niet. Nou, er is niet veel. Er is wel veel over te zeggen, eigenlijk. Uh, het, ja. het, het is... Um... Ik denk dat uh, bijna geen enkele, of nou ja, geen enkele, dat is ook weer overdreven, maar ik denk dat er heel weinig Nederlandse filmliefhebbers zijn die weten hoeveel Nederlandse horrorfilms er zijn gemaakt. Uh, want ja, het merendeel van de Nederlanders gaat gewoon niet naar Nederlandse horrorfilms. In ieder geval de laatste paar jaar niet. De laatste paar jaar, de laatste twintig jaar. Wat uh, ontzettend jammer is. Want, Wat heel jammer is, want. We hebben wel één film die uh, records had, in ieder geval, met, uh, met bezoekersaantallen en ook heel lang heeft gedraaid. En dat was toevallig Amsterdam. Uh, die deed het echt bijzonder goed uh, in die bioscoop. En uh, ja, daarna is het eigenlijk niet meer echt zo gelukt met de Nederlandse hoor. Volgens mij is het ook alleen maar Dick Maas die een paar hits heeft gehoord. Amsterdam en uh, Sint, en Sint, heeft het heel goed gedaan. Uh, Sint heeft het ook heel goed gedaan, is ook gewoon bijna elk jaar op tv te zien en uh, trekt alsnog deel te ja. de kijkers. Maar ja, zo'n kleine, wat is het, tien jaar geleden met, uh, hadden we ook een, een soort van slasher golf, een beetje overdreven, maar toen kwam we wel achter elkaar kwam er in een keer uh, uh, dood eind en slagmacht uh, naar buiten. Uh, echt achter elkaar, dat we maar een paar maanden zitten tussen, volgens mij. Ja, klopt. Uh, allebei gesproken. Als je naar de Wikipedia-pagina gehad van, uh, van uh, Nederland, dan mm. zie je dat het, het... Klopt, denk ik, ook wel. Er zijn drie golven geweest. Ja. Het is begonnen met... Uh, het is gewoon met MCRN begonnen, toch, volgens mij? Nou ja, goed, je had een aantal van die kleine, korte films. met Van Dick Maas, natuurlijk. Uh, ja. Zoals Picnic en Rio Mortis. En... Uh, ja, dat kijk. Was... Horror deed het gewoon zo goed in de jaren tachtig, ja. dat uh, de, de, Italië is daar natuurlijk het beste voorbeeld van, die, die speelde daar enorm op in op het succes van Amerikaanse horror. Ja. En, uh, nou, dat is in Nederland ook gebeurd, helaas heel beperkt. Ja. Uh, Dick Maas uh, heeft de kans gekregen om, uh, om een slasje van hem uit te brengen, Amsterdam. En The ja. uh, uh, Lift, een soort poltergeist 3. Nederlands poltergeist 3. <laughs> je bent, bent je wel hè. Ja. ja. Het, uh, kijk het. Uh, Wat uh, tontjes... jaar nee, is, is, ja, is, is de lift? Dat ga ik een eventjes... Wat, de lift? Nee, is eerder. Wacht, Amsterdam? de lift was, uh, was eerder. De lift is van 83. Nou, even kijken. Dick Maas was van 88. Dick Maas was van 88. Amsterdam was van 88. zijn, de lift is van 83. De lift is van 83, ja. Oké. Okay. Nou, dat, was, dat was toen wel een beetje de, de, de hype. Het verbaast me wel dat MCN pas uitkwam toen de film een beetje aan het uitsterven was. Ja, maar ja, net zoals alles in Nederland, het duurt altijd lang voordat je iets kan uitbrengen. Ja. Kijk, er is, er is één film die we eh, eh, niet eh, helemaal buiten beschouwing laten, eh, maar wel willen noemen. Want er is één hele enge film die eigenlijk geen horrorfilm is: spoorloos. Mm -hmm. Wat uh, Spielberg uit is als uh, een van de engste films die hij ooit heeft gezien, is een, uh, ja. Ja, een hele bijzondere film, Spoorloos, hele goede film ook, maar het is meer een thriller. Ja, de film is inderdaad eng, maar om het een horrorfilm te noemen, vind ik een beetje ver Ik vind dat hij wel horror-elementen heeft, alleen ik zou het niet, het zou niet in te drie bij mij opkomen gelijk om Spoorloos erin te doen. Zelfs dat vind ik niet. Ik, ik, er zit er geen horror-element in. Nou, er wordt niet doen, gespeeld met, uh, met uh, bloed uh, of, of, of gore of, of bovennatuurlijke dingen. Of helemaal niks van dat. Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Want dat heb je bij Maniac ook niet. Of bij Henry Portrait of Sir Ja, natuurlijk wel, maar dat is gore volop, op Ja, nou ja, gore. Ja, oké. Okay, zeker Maniac. Maar weet je, het is meer suspense en het is meer het spel. En het, uh, maar ook gewoon echt heel erg eng. En uh, zeker ja. als je. Uh, niet zozeer van Nederlandse films houdt, vind ik dat je spoorloos wel moet hebben geprobeerd te kijken. Want spoorloos is wel echt een van de betere uh, Nederlandse films. Ja. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met uh, films. Je hebt van die films die tuss tussen thriller en horror in zitten. Ik, ja. ik denk dat Seven daar het beste voorbeeld van is. Ja, 6, het, 7, het is een pure detective thriller. Maar omdat, omdat je af en toe... Uh, de, spoiler, spoiler. Je hebt de onthoofdingen tegen het eind. Je hebt... Uh, uh, dat lijkt op het bed, ik bedoel, dat is gewoon het. Het is, weet je? Het is geen lijken. Uh, nee, hij is nog niet... Uh, <laughs> spoiler, spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler hij is nog niet uh, <laughs> <laughs> goed. Maar het, uh, dat, zijn, dat zijn echt wel elementen die de regisseur er bewust instopt. Ja. Om een beetje horrorfilm aan te geven. To ik denk niet dat Sluizer ergens het idee heeft gehad... Van Laat ik dat erin stoppen, want dan is het uh, een beetje een, een horrorfilm. Nee, maar daar ging het ook niet om. Ik, net zoals in het boek, want ik denk dat... Uh, heel veel mensen op de middelbare school het boek uh, wel op hun lijst hebben neergezet... omdat het een dun boekje is, van Tim Koway, Het Gouden Ei. Ja. Uh, maar het is wel huiveringwekkend. Maar huiveringwekkend maakt nog niet altijd een horror. Ja, precies. En uh, Daarom laten we die film... Uh, helaas, moet ik wel zeggen, want het is een krachtige film. Uh, laten we die uh, buiten beschouwing in ja. deze podcast verder. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Want Anders, anders wordt de, de grens wel makkelijk overschreden. Mee eens, mee eens. Heb jij trouwens uh, nog bier? Uh, nee. Moet ik even een biertje halen? Ja, tuurlijk. Nou. Dan druk ik even op pauze. Oké. Okay. Zo, dan zijn we weer. Bijgetankt en al. <laughs> nou, dat gaan we ja, dus de eerste golf, uh, jaren 80, heel erg inspelend op uh, Amerikaans succes. Ter terwijl we naar een... de kijken in uh, de Ja, ja mooi. Ja. Heb jij het toen ook meegekregen eigenlijk in de jaren 80? Ja, Amsterdam heb ik zeker meegekregen. Dat weet ik nog ja. niet goed. Ja, ik weet nog ook heel goed, Amsterdam was, ja. uh, was ook heel veel promotie. had ik Ja, het idee. dat liedje van Lois Lane, dat was toch ook. Heel Lane. Erg uh... Zelfs mijn vader had die cd thuis en ja. ik weet zeker dat hij die film niet heeft gezien. Heel <laughs> grappig hè? Ja. Ja, ik weet nog wel, ook heel goed, want, het, uh, nou goed, ik, ik, eind jaren tachtig zat ik in een, een kinderthuis en daar hadden we, Amsterdam, daar hadden we daar op DvD. En toen VS. Was, op VS, ja, de uh, DRVS, tuurlijk. Uh, en toen zei ze ook al van, ja, je moet ook de lift gaan kijken, de lift is ook goed. En er waren een paar kinderen die hadden ook de lift gezien en ik had geen idee. En ik wist wel dat we toen, bij, ik ben nog heel goed, dat we toen bij de videotheek waren. En dan zag ik op de achterkant van de, de, de, de box, zag ik die ene scène in de lift, weet je al, dat die ene begint te, te, te, te neuken, of nou ze zijn nog niet aan het neuken, maar je ziet er stel borsten, weet je wel. Maar je ziet ook dat ze pijn hebben, weet je wel. Want, en dat maakte toen al heel veel indruk op mij. Omdat ik dat die kleuren, weet je, het kleurgebruik bij de lift, is echt, uh, vind ik ook heel bijzonder. Het uh, heel. Uh, heel uh, Argento achtig Ja, uh, uh, uh, yeah. yeah. echt heel veel met paars rood. Ja, maar uh, dat is toch heerlijk. Dat is zo, ja, zo oh, ethisch, weet ja. je. Studio's met, uh, met de bizarre verlichting. Dat heb je ook in Demons uh, uh, 1 en 2, weet je wel. Ja, precies. Heerlijk. En ik weet nog wel dat ik de lift zag toen ook. En ik was toen, hoe oud? Nou, ik denk een jaartje of negen, uh, tien misschien denk ik. Nou, dat maakte wel veel indruk op mij. En Amsterdam uh, heb ik toen, want we hadden ook maar een aantal videobanden, weet je al. En Amsterdam was daar één van. Dus die zag ik toen ook gewoon heel erg vaak. <laughs> en, en ik vond het ook super leuk om naar te kijken. ook vond hem ook weer echt één Amsterdam. En. Ik weet nog wel heel goed dat het in Amsterdam... weet je wel, een overal posters van de, van de, van de film. Uh, Wat een geweldige titel ook. Goeie titel, ja. inderdaad. Uh, ook natuurlijk wel met een knipoog naar het uh, buitenland misschien ook wel, denk mm -hmm. ik. Hè? Het, uh... Maar het is... Ja, we kunnen, we kunnen, we kunnen niet onder, uh, zonder Dick Maas eigenlijk. Nee, dus Dick Maas heeft, nee, het, Dick uh, Maas heeft uh, het, het, het hele horrorgenre eigenlijk een beetje, een beetje populair gemaakt. Nou, niet alleen het horror. -genre. En dan is het, dan is het des te triester uh, hoe je ziet hoe. Als je ziet hoe, uh, hoe een film als prooi uh, ontvangen is en hoe ermee.. Uh, Omgegaan is en hoe keihard het gevlopt is eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, het, het, uh, want bij Amsterdam, het is, het is, het is horror, maar tegelijkertijd is er actie in die we nog nooit eerder en ook daarna niet meer echt hebben gezien hè, in een Nederlandse film, vind ik. De befaamde Speedbootzender, ja, die, uh, van die deels in Amsterdam, deels in Utrecht uh, is, uh, ja. is uh, gedaan. Uh, ik kan me niet herinneren uh, dat ik dat daarna nog ergens terug heb gezien. Song. Dat was ook echt iets waar je dan. Weet je, dat, dat, dat zag je dan op. Uh, dat zie je ook op de poster, weet je wel. Ja. En dat was toen echt iets waar je nog naar uitkeek. En ik denk dat we nu. Ik vond het echt een beetje we zijn nu We zijn nu uh, best wel afgestompt, denk ik. Voor dit soort spektakel in film, dat dat, we dat allemaal nou, wel gezien. Dat we wel zoiets hadden van een beetje Nederlands trots, had ik het idee. Precies, maar het ik denk als je nu, als je nu weer zo'n scène zou maken met echt stuntwerk en echt vliegwerk, dat je dan weer denkt van wauw, wat vet man. Omdat je dat zo afgestomd ik ik bent even, juist door de CGI. Ik bedoel, ik heb van de week Skyscraper gezien. De recensie staat er online. Ja. En het doet niks met je. Gewoon helemaal niks. Omdat je weet dat geen enkele acteur. Ook maar een klein beetje gevaarlijk opgelopen. Je voelt het niet. Het is het, het, het, het is er gewoon niet, man. Nee, maar ja, dat, dat heb ik bij meerdere Amerikaanse films. Ik hoop alleen dat wij wat meer gaan durven. Oh. Eigenlijk. Want het, het is, weet je wel, horror heeft het altijd moeilijk gehad in Nederland. Altijd. Het, het, het zijn, Ongelooflijk. Uh, terwijl horror altijd verkocht heeft. Altijd. Nou ja, maar, ja, maar horror in het algemeen. Oh. Alleen Nederlands horror. Het, uh, nee, het, het, maar dat is iets waar we het zo meteen af kunnen gaan. Prooi is een film die niet alleen maar geflopt is omdat het uh, niet is aangeslagen. Het is ook gewoon niet echt een hele goede film, het is niet helemaal goed aangepakt. Nee. nee. Maar uh, na Amsterdam. Na Amsterdam was het heel lang stil tenminste uh, De Johnsons. Ja, dat was het Tweede Golf. Ja. Bij de, bij de Johnsons was het toch wel uh... nee, wacht even dat, was, nee, de, dat, was, dat ging verder op het succes ook van Amsterdam van ja. ja, klopt ja, ja, de Johnsons en intensive care natuurlijk wat lachen het eind ja laten we het over intensive care hebben uh, eerlijke film um, intensive care is een, een, een poging om echt een Amerikaanse slasher te doen ja en, um, wat heet die fantastische acteur? George Kennedy. Je... George, Kennedy. Dit is gewoon deze... George Kennedy was sowieso toen een acteur die alles maar pakte wat, uh, wat los en vast ja. George, Ke George Kennedy uh, was, uh, was allemaal, ooit... van, allemaal van die rolletjes op automatische piloot. Ja, ja. En het was een of andere... Ooit was het een, een, een, een gerespecteerd acteur. Ja, veel het, in uh... de jaren 50 en 60. Ja. En uh, we kennen uh, hem allemaal natuurlijk als uh, assistent van Frank Drabin in uh, The <laughs> Naked Gun. Ja. Yeah. Heerlijke rollen. Mm -hmm. ja. Heerlijke films, echt waar. Alle drie. Maar in, uh, in 1992 uh, had de man niet superveel. En uh, wij hadden wel budget, een beetje budget, om hem in ieder geval, wat was het, twee, drie dagen op te zetten. Even op te laten draven inderdaad, ja. een paar dagen. En uh, Intensive Care is, is wel echt een slasher. Het... Uh, het... het, het, het, het Intensive Care is echt een film, zoals je heel veel had in die tijd, van het videovoer, waar, waar ze echt uh, moeite moesten doen om die film rond te krijgen en geloofwaardig te maken. Want die George Kennedy, die had inderdaad maar een paar scènes, twee, drie dagen, maar ja. hij wordt ook heel vaak heel ongeloofwaardig neergezet door een vervanger. <laughs> ja, ja, yeah. ja. Ze gezegd om net niet in beeld, weet je wel. Nee, maar het hoeft ook niet, want het huis toch verminkt. Dus uh, ja. dan kan je net zo iemand anders in... Uh, ook dat, dus uh, ze verongen dus ze... zich in, in, uh, in, in, in bochten... om die film geloofwaardig uh, nog enigszins geloofwaardig te maken. En dat is typisch iets wat ook de Italianen toen heel goed deden, weet je. Om met een laag budget toch nog een beetje dat spektakel proberen te, te, ja. te krijgen. En het was zo fake, zo obvious, dat het gewoon... <laughs> Dat is het tef om ooit te veel moeite doen om er iets, nog, om nog iets van te maken. Waardoor nee, het, het heel erg vermakelijk wordt, weet je wat? Het, het mooie was ook, want uh, de regie was toen de tijd van, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, Doorna van uh, Zeg Zegt dat zo goed? Ik heb het niet. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar um, er zat zowel Nederlands als uh, Belgisch geld in de film. En dat was er ook van. Want we hadden natuurlijk toen de tijd de hordie van de uh, Nederlandse muziek, uh, de, de Vlaming. Uh, Koen Wouters. En we hadden onze eigen horrie, uh, Nader van Nie. Uh, die hadden we in de film uh, gestopt. Wat een goede combinatie is op zich. Gaal, nee, nee. Ja, het... ja, vind jij, Koen Wouters lekker gaan? Ik dacht dat jij, ik dacht dat jij, ik dacht dat jij, ik dacht dat jij, ik dacht ik bedoel dat van Nie dat Koen Waters was hot en je zou zeggen van stop dat in een film en het wordt een succes. En dat werd het helaas niet. Terwijl als je gaat kijken naar de film en je, je, je weet je, de, de, de, het zit heel subtiel in bepaalde kleine dingetjes. De, of nou, niet alleen kleine dingetjes, de explosie. Je hebt op een gegeven moment, je hebt een, een begin, ik ga niet alles vertellen, als je het nog niet hebt gezien de film moet je het zeker gaan kijken. Maar er zit een explosie in die ik niet vaak in Nederlandse films zie. Die zijn enorm. En ja. er zitten ook hele kleine subtiele dingetjes in als, um, om het zo Amerikaans mogelijk te laten, weet je wel. Dat je in een keuken bijvoorbeeld, zie je allemaal Amerikaanse producten. Ja. Dus je ziet, weet je je, je ziet, oké, okay, tuurlijk de laatste paar jaar verkoopt uh, de grotere Albert Heijns ook Campbell soep ofzo. Ja, ja. Maar dat zag je toen daar al. Dat maakt het film juist ja, zo leuk maar voor ons, want wij hebben die trucjes natuurlijk allemaal door. En ja. dat maakt het heel erg... Uh, Heel erg uh, vermakelijk om te zien hoeveel moeite ze doen om, uh, <laughs> om het een beetje te verkopen ja. aan een zo breed mogelijk publiek. Weet je? En het zo ja, Amerikaans yes. mogelijk te maken. En dat is, dat is ook in alle Dick Maas films trouwens. Want als je naar Sint kijkt, dan probeert hij echt heel erg zo'n Amerikaanse suburbosfeertje te creëren. Met, met, die, met, die grote, met die grote lanes en de ja, ja, ja, ja. tuinen en uh, weet ik veel wat. Met gewoon de minerva aan. Precies. En, uh, dat, Precies. Ja. Maar, Als Amsterdammer weet je gewoon van... Dat, nou dat doet hij ja, altijd het, en ja. ook in de lift, weet je wel. Het ja. Ja, gebouw, ja. Ik, ik heb geen enkele het idee van, uh, ik, ik, ik vind het eerder een, een sfeertje hebben zoals in, uh, in uh, Shivers van de Cronenburg. Ja, dit is de, de Zuidas, man. Ja. <laughs> de toenmalige was ja. fucking lelijk. Maar, de... maar het heeft wel een beetje zo'n cronenberg sfeertje weet je wel. Zo afgelegen en koud en kil en uh, arbeiders. Ja, ja, het heeft wel een, be het heeft wel, uh, een beetje het sfeertje van de shivers. Ja, precies. Ja. En ook de ze zijn aan het bowlen. Bowlen, natuurlijk. Ik bedoel, ja. tuurlijk vinden we Bolen hier leuk, maar hij doet het echt in de film om zo Amerikaans mogelijk te maken, ja. weet je wel. Dat vind ik ook lachen. Maar dat is wel leuk, ik, vind, ik, ik geniet daar wel van, ja. weet je wel. Bij, bij Intense of Care had ik het ook. Ja. Ik had wel dat, het idee dat de film ook met een knip oog gemaakt is. Want intensive intensive care. care. Intensive care. Want denk je, ik denk dat het juist zo vermakelijk is, omdat ze echt denken iets, uh, iets geloofwaardigs heet. Ja, zetten. maar als je dan die, weet je wel, je hebt, je hebt een de zin erin, weet je, al. Uh, weet je nog wel. Weet je nog welke? Een pleistertje. Ja, nee, dat ja. is, is ook een pleistertje voor jou. Ja, precies. Terwijl, Koen Wouters is, ligt helemaal in deugen, is, is, is gesneden, gestoken uh, en de van komt dan net. Een je? Ja, ja, ja. <laughs> wel dra dramatischer is... dan ik het nu zeg, maar alsnog... Een... Het is een instant classic. Het is een, het is een classic... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, denk je dat dat uh, bewust gedaan is? Ik denk dat ik, ik weet het niet. Hè? Ik kan me toch niet voorstellen dat je, als je die tekst schrijft en je leest hem daarna nog eens keer op... dat je dan als acteur ook niet zegt van... Nou, dit slaat er wel nergens op. Ja, maar die, het is... Daar moet toch over gediscussieerd sturen, zijn? Er zit geen... Ik heb niet een hoge pet op van alle acteerprestaties van van niet. Maar ik geloof toch wel dat ze denkt, van, nou, dit slaat toch echt helemaal nergens op. Toch? Ja. toch? Dat lijkt mij... Uh... Maar goed, we hebben het er wel over. En ja, dat, precies. dat is wat de film juist, uh, juist zo leuk maakt, weet je wel. Ja, en dat is van uh, 92. 90... En die is dat dus weer jaar tussen, voordat er een uh, beetje een genrefilm uh, in die gekomen, En in 92 hadden we natuurlijk ook de uh, Johnsons. de Johnsons wat uh, ook een poging om een ander soort horrorfilm te maken... Boven natuurlijk. Ja, ik, vind, ik, vind hem niet, ik vind hem zeker niet slecht hoor. Ik dat, dat, hele, niet slecht. dat hele gedoe om die Xanga Dix. Uh... Xanga Dicks, ja. ja. En het, het, het, het heeft wel wat, maar uh, ik, ik vind hem onsamenhangend. Ik, ik, het is niet echt een... Hij uh, doet me niet van. Er zitten bepaalde elementen in, in de Johnson's die echt gewoon heel goed zijn, denk ik. Ja. Uh, zeker qua sfeer. Ik vind de... Um, dat, uh, dat afgelegen eiland, weet je al, met die beetje bunkerachtige mm. setting, vind ik echt heel tof. En uh, ook die kindjes, weet je, die je in het begin ziet. Ja, die kindjes um, dat werkt we ook wel heel goed. ook gewoon goed gedaan. Ik vond het wel goed in beeld gebracht ook. De film heeft nog een redelijke cult following, want er is niet voor niets nu een OK uitgebracht. Ja, ja, eigenlijk uh, aan de ene kant bizar, omdat het, nou ja, wel, iedereen was die film eigenlijk wel een beetje vergeten, maar toch ja. hebben veel mensen het wel over The Johnsons, zoals ze het over Nederlands horen, en dan met name dat het een niet goede film zou zijn. Nu heb ik hem vrij recent, heb ik hem weer teruggezien. Nou, oké, okay, het is geen acht, ja, maar hij is wel vermakelijk. Ja, een zesje. Ik... Je bent hem snel weer vergeten. Er zijn betere Nederlandse horrorfilms. We hebben hem allebei niet in onze top 5 staan. Nou, niet en... klappen, maar. Nou maar al, ja, hoor. ja, maar ik, ik vind, kijk, de Johnson's heeft veel, goede, heeft veel dingen mee. De poster is tof. Ja. Het hele cult gebeuren is tof. Xangadix is tof. Ja, kijk en zo eh, eh, eh, toen, toen ik hoorde dat ze een, een documentaire erover wilden maken, toen ja. had ik zoiets van: dat moet je vooral doen. Dat lijkt me alleen maar tof. Weet je, ja. hoe meer exposure, hoe meer misschien mensen, je, je, je raakt daarmee. En uh, ik heb er toen ook gewoon aan bijgedragen, want het, ik had zoiets van nee, dat, dat moet, weet je wel. Ja. En het is dan wel voor de Johnsons en niet voor Intensive Care, waar ik het ook voor zou doen. Ja. Uh, maar, weet je, we vergeten zo snel hier, ja. wat we eigenlijk hebben gemaakt. En we, dan vergeten je, snel, ja. we vergeten snel. En dan zie je dat er in, in, in, in Vlaanderen of België, moet ik eigenlijk meer zeggen, weet je al, dan hebben ze wel een ja. Films waar wij dan weer geen, geen weet van hebben. Ja, daar leeft maar, al wel veel. En, maar daar hebben veel, ze dan wel weer een hele documentaire veel, over gemaakt: over, ja. over, over, over de films die zij hebben uitgebracht. Als je Belgische horrorfilms op een rijtje zet, dan zijn ze bijna stuk voor stuk beter dan de Nederlandse. Ja, maar dat is toch raar? Maar... Weet je, van, van, van, van, uh, van, van uh, ja. Rabbit, Rabbit Grannies tot Welp, het zijn echt het zijn fantastische films man. Ja. Ik bedoel, eentje, de Rapid Grandis is opgepikt door trauma. Dat gebeurt ook niet zonder, weet je wel. Ja, wel Hoewel ze tegenwoordig wel, ze wel, pakken, pakken alles wat los en vast zit. Ja, het, ja, ja natuurlijk. Het, uh, uh, nee, maar het is gewoon een Belgische productie. Ja, klopt. En, maar die zitten veel dichter bij de Franse cinema dan uh, dan Dan wij. Toe dat, toe dead. Too dead. Het, het, ja. het, het is toch uh, met, uh, met nou ja, Nederlandse en Scandinavische horrorfilms hebben het wel uh, op een gegeven moment echt een hele golf gehad die uh, in dat, dat, is, dat is wel een heel goed voorbeeld wat je, wat je nu aankaart. zo ben ja, ik gewoon. Ja, maar ik kan me ja. nee, ja. begrijpen dat de Franse taal interessanter is voor ook Amerikanen en zo, weet je wel. Ja. En de Nederlandse taal, daar hebben ze helemaal niks mee, dus dat verkoopt gewoon niet. Hoe zit het dan met, met Scandinavische horen? Want dat is ook, in principe ligt die taal heel erg bij Nederlands. Ja. Met, met, als je er met buitenlandse oren naar, naar luistert. Waarom hebben die films wel succes? Weet je wel, Let the Ride right On In, Dead Snow, al die shit die daar vandaan komt. Ja, dat heb je toch dat, dat, die? Ja, ik bedoel, ja. De, de, de, de minder bekende slashers of zo. En, uh... Maar er komt zoveel uit Scandinavië. Waarom kan het daar wel en hier niet? Weet je wel. En dat is een discussie die we hier elke keer weer hebben. Mm -hmm. Waarom alleen maar veilige troep die hier wordt uitgebracht? En zo veilig is het niet eens, want Red Bad, weet je, een historische film, die is mm -hmm. nu keihard aan het vloppen. had net zo goed een horrorfilm voor kunnen, voor kunnen komen. Ja, maar ik, ik geloof niet dat Red Bad echt op de Nederlandse markt is gericht. Ik geloof me na. Natuurlijk maar... wel, maar het is voor allebei de markten gericht. Ze hebben die acteur van Breaking Bad erin gezet om. Uh, om ook een beetje promotie te maken bij, bij Amerikanen. Maar voor de rest, het gaat over een Friese held. Welke Amerikaan kent, uh, kent Red Bat nou? Nee, maar Amerikanen die gaan wel helemaal praten op uh, Vikings, die serie, weet je wel. En uh, series als Black Sales en dat soort shit, weet je wel. En die vinden dat soort cultuurtjes wel interessant nu. Nee. Tuurlijk, maar Roewe Rijn nee. wel wil gewoon hetzelfde succes krijgen als met Michiel de Ruijder. En het is gewoon keihard, mislukt. lukt. Ja. Ja, maar dat vind ik met name door de taal. En dat is omdat ik... Uh, weet je wel? Dan Michiel de Ruiter is wel uh, geslaagd. Ik had zelf, weet je wel, bij, uh, bij de trailer die ik zag van Red Dan hoorde ik op een gegeven moment Nederlands, maar dan hoor ik het Goois. Dan denk ik van, het gaat toch om fucking Friesland of niet? Ja. Weet je wel? Het, uh, dat vind ik al niet kloppen. Dat vind ik ook storend. Het heel, je wel, ik vind ook van als ze, als ze zeg maar, bij wijze van spreken, weer een, uh, een filmversie van de Jantjes zouden gaan maken, weet je wel. Dan wil ik Jordanees horen. Dan wil ik niet Goois horen, weet je ja, wel. precies zoals ik uit, het is. Ja, dat soort films, die, die werken gewoon goed omdat ze, omdat ze dicht bij de bronnenmateriaal zitten. Ja, maar nou, wat, wat... Wat ik wel zeggen is dat... Uh, dat uh, historische film niet per se... Uh, dat, dat is niet succesen gegarandeerd ofzo. Dus je moet wel aan een bepaalde kwaliteit uh, voldoen. Nee, klopt. Maar ik geloof echt dat Roel eigenlijk eigenlijk uh, meer doelt op een uh, internationale uh, successen dan die hier in Nederland. Want hij is ook niet gek. Hij maakt ook gewoon uh, films... Tuurlijk, uh, hij kent de Amerikaanse een, filmmarkt als geen ander. Ik bedoel... Uh, van 12 van zijn Dozijn, weet je wel? Of zeg je dat goed? Al, al, die, de... al, die, uh, <laughs> uh, al die tweede rangs actie sequels uh, Death de de de de de de de Race en zo. Right? Wel die Scorpion King, Del Precies. D of whatever. Die ook dus net, hij, weet wel wel. Hij, hij weet wel hoe het werkt, hij weet wel wat wel wat verkoopt. Maar ja, hij, hij vindt zijn markt echt wel, weet je wel, die film. Uh, het is alleen niet de Nederlandse markt. En dat had hij toch ook beter zijn best moeten doen met, uh, met de, de promotie ervan. Want ik bedoel, je ja. kan wel één keertje bij, je, bij Jinek zitten. Maar ik geloof niet dat bij Jinek het, het, het publiek kijkt naar Jinek. Het probleem is uh, dat, gewoon, dat, dat, probleem is dat, dat, gewoon je... dat je hier in Nederland alleen maar succes hebt als je met iets herkenbaars komt. Gooi ze vrouwen, dat soort bullshit. <laughs> een bekende historische figuur als Michiel eruit. Alleen daarmee heb je tegenwoordig succes. Want, een van de beste Nederlandse horrorfilms van de laatste jaren, decennia misschien wel... Vind ik, The Human Centipede 2. Dat is iets waar we het, uh, <laughs> waar we het uh, nog over moeten gaan hebben. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is pure, pure underground cinema. Bij die films heb ik weer zo'n idee van, hey, ik zit weer echt te kijken weer naar dat. Uh, maar hij is zicht... uit de jaren 80, weet je. Of vet, man. Klopt, maar die is, ook niet, die is ook niet gericht op de Nederlandse... Uh, Absoluut niet. Uh, nee. Tom Six is, wat dat betreft, een genie. Die werd precies... Die wist gewoon, hier gaat die film. Kei kaart floppen, Ik richt me niet eens op de hele Nederlandse markt. Ja. Dit is gewoon een film voor Amerika. In ja. en Engeland. Nou, ik, wil, ik, wil, ik wil het zometeen wel eventjes over Tom Six hebben inderdaad. Want Tom maar die Six gaat is, is, is, is... Die vergeet, die hele Nederlandse markt. Die, die, ja, maar die Tom kan Six nog gestolen worden. Tom Six is ook belangrijk. En we vergeten dat hier in Nederland, denk ik. Maar laten we ah, even met die... laten we het over de tweede golf gaan hebben. Want het is na de uh, Johnson's en de uh, Intensive Care is de heel lang stil geweest. Ja, ja, toen begon het eigenlijk pas weer uh, rond het jaar 2000 en eigenlijk iets daarna zelfs. Toen had je wel weer een aantal... Kijk, Richard Raabhorst, Bas Oosterhoorn. Uh, weet je nog die teaser van Worst Case Scenario? Ja, die was fucking goed. Die was fucking goed? Ja, uh, eindelijk. Man. Uh, uh, wel, welk jaar was dat? Was dat 2004? 2005? Ja, zoiets. En van uh, ja, Army. 2004 was dat. Frankenstein's zou... Army is van. Huh? Frankenstein's Army is nog niet zo heel lang geleden, toch? Ja, dat is nu alweer vijf jaar geleden, denk ik. Ja, maar nou, dat is, is al rond 2010 geweest, toch? Dit is 2004. Vier, serieus? Ja. Wauw. Uh, want ik weet het ook nog heel goed, want ik zou eigenlijk meedoen aan. Uh, als uh, zombie. <laughs> Om, uh, want daar had ik me wel voor opgegeven. Uh, gelukkig waren er genoeg zombies. Dus het, uh, uh, ik had een dingetje dat ik uiteindelijk toch niet uh, daar naartoe kon komen. Je hebt ook geen make-up nodig, dus wel. Makkelijk. Fuck ja, jongen. <lacht> Jesus fucking Christ. Echt in je koppen. Echt jongen. Ik zit hier naar een gast te kijken, daar sneer, hè, met um, fucking jihadi-baard. Weet je wel. <lacht> dat, uh, dus uh, als ze zometeen een uh, biopic uh, van, uh, van Osama Bin Laden gaan doen, dan, uh, dan kunnen ze jou ook wel daarnaast uh, uh, neerzetten. Het is hip dat, uh, tegenwoordig, jongen. Uh, flikker toch op. Man. Ik ga mee met de crowd. Ja. <laughs> Echt, jongen. Nee, maar fuck die shit allemaal. Nee, Ik maar dus, uh, anywho. Uh, worst case scenario, dat gaf ook gelijk al een, een soort van boost van, hé, hey, die trailer zag er goed uit. Het was lachen. Het was, maar het zag er gewoon ook goed uit. Je. Het is gemaakt door iemand die, uh, uh, die liefde heeft voor de genre van. Ja, en ambitie. Precies. En, het, en, en, en, en het, uh, dat zag je met meerdere dingen, weet ja. je wel. Ik bedoel... De, de, de, nou, de, hoe de, lang heeft het geduurd om dat te verkopen, weet je wel? Het is echt schandalig. Ja, mee, mee eens. Het, het heeft heel erg lang geduurd. Op een gegeven moment het, heeft... Uh, uh, uh, klopt het niet dat die, dat die Brian Huesnay zouden uh, op een gegeven moment... Uh, die was er ook. Die ook verwikkeld zijn geraakt ja. om te financieren en zo. Ja, maar Brian, Brian Eusner, ook al is dat een welbekende naam... ...die heeft het ook heel, heel vaak heel moeilijk met het uitbrengen van... Ja, je die ziet jou. het als de films van de laatste tijd. Het is, het is niet echt meer een aan te zien. Nee. Maar je merkte wel, zeg maar, begin 2000, halverwege 2000... ...dat er uh, weer wat nieuws aan het ontstaan was. Er waren, weet je, het ja, en wordt waarom? heel lang gesproken over woensdag... Huh? Ja, dat geld. Uh, Scream, dat hele, de hele, die hele, die ja, hele. Dat was tien jaar daarvoor, jongen. Ja, maar al die vervolgen die daarna kwamen. Ja, Scream okay. 2, 3, in, uh, I know what you did last summer, Urban Legend en zo, dat is allemaal begin jaren 2000 ook geweest. Ja, kijk. En, was, en uh, Slachtnacht, wat hebben we nu toch? Slachtnacht en Dood Eind? Uh, ja, ik wil naar slacht, uh, Slachtnacht en Dood Eind, inderdaad. Ja. Ja. Het, uh, uh, allemaal van, uh, van 2006. Uh, allebei met uh, Victoria Koblenko die uh, toen de tijd heel erg goed was ja. uh, kijk je hebt zelf net gezegd dat uh, Nederland altijd uh, te laat was ja en dat klopt want die films uh, die hebben het volgens mij ook niet eens zo goed gedaan want die hype nee, was echt. eigenlijk al een beetje voorbij weer weet je van een neo slasher, om zo te noemen. Klopt, maar toch had ik wel het idee van, nou dit is wel goed, weet je wel, want jullie zijn wel bezig en er kan hier wat van komen. En ik, heb, uh, ik was toen de tijd ook een figurant in, uh, in uh, Slagnacht, vond ik wel lachen om te zien. Dat zag ik ook voor, voor het eerste Victoria. Je bent ook te zien uh, in de film? Nee, ik ben helaas niet He? te zien. Nee, een vriend van mij die is uh, heel even te zien. We gingen met z'n tweeën. En, uh, maar dat was ook voor het eerst dat ik Victoria Koblenko in het, eerst, in het echt zag. En ik dacht altijd van, dat is een lekker ding. En uh, Sorry, no offense Victoria, je bent nog steeds knap. Maar God, son, maar wat ben je klein. Het, uh, <laughs> dat is echt een fucking dwerg. Um, maar de productie was wel heel erg grappig. En ik vond het ook van, we waren daar een hele dag bezig met echt twee minuten film of zo. Of, uh, het, het, sloeg, het sloeg echt helemaal nergens op hoe lang wij daar bezig waren... Voor wat je uiteindelijk zag. Mm -hmm. het, het, toen dacht ik ook wel van, nou ja, was dat dan echt zo'n grote productie? Dat was het helemaal niet. Maar toen sprak ik wel met een van de regisseurs. Die volgens mij die is overleden. Ik durf het nou niet met zekerheid te zeggen. Daarom ga ik ook eventjes gaan noemen. Uh, maar daar heb ik toen nog mee gesproken. Weet je, want ik zei ook van, nou ja, weet je, ik heb ook horrorhoog zitten. En het, ik vind het heel goed waar jullie mee bezig zijn. Hij stond daar ook met een... Uh, Night of the Living Dead t-shirt op het, ja. te, te filmen, weet je wel. Oh, ik bedoel, tof. En, uiteindelijk toen de films uitkwamen, zowel Slagnacht als uh, Dood Eind. Uh, had ik wel het idee dat Dood Eind een betere film was dan Slagnacht? Uh, ja, ja... Bezig. Het was allebei niet je van het. het is maar allebei maar het, het, kut. Ik had een die natuurlijk element en die hele slechte CD. Bij, slag, bij Slagnacht niet. Slagnacht is wel echt straight to uh, slasher. Ja, alleen ja. Uh, Snapte ik het, uh, de manier van camerawerk. Als op een gegeven moment iemand wordt aangevallen, dan gaat alles. Dan krijg je echt die shaky cam, weet je wel. Ja. En dat was toen al in, uh, irritant. Uh, en dat wist iedereen toen de tijd al. En toch hebben ze dat erin gegooid. Dat ja. Zo jammer. Want op zich had je wel het idee van dit kan wel een goede slusje worden met dit verhaal. Dood ja. uh, eind ging de hele andere kant op juist. Boven natuurlijk. Ja. Ja, en dat vond ik ook gewoon qua special effects vond ik het ook interessant. Uh, en ook een interessante cast. Dat is het alleen niet geworden. En ik weet niet goed waar het precies dan aan zou liggen omdat het dus al een beetje op zijn retour was, uh, dat soort film. Want je, je, je, hebt, je hebt zelf gezegd, eerder vanavond. Uh, we zijn altijd uh, te laat geweest, weet je ja. om, om mee te gaan in nee, een bepaalde hype. Ja. En dat is hier ook weer het geval geweest. En dan doen ze dan gelijk een uh, keer twee. Ik vond het wel opvallend hoor, dat, uh, dat ze kort na elkaar uh, ja. uitkwamen. Nou, ik had ook echt het idee van, oh nu gaat er meer weer wat komen. Ja, maar niemand zat er eigenlijk echt op te wachten. Het was meer uh, curiositeit, zo van, oh een Nederlandse film die... Uh, ja. En, en het was ook, weet je wel, van Jan was ook met. die had ook allemaal dingetjes in zijn hoofd en uh, wilde ook natuurlijk meer gaan uitbrengen. En je zat ook denken bij Jan Doenzer was toen de tijd al bekend, weet je wel. Uh, dat hij het sneller van de grond zou krijgen. En dat heeft echt gewoon nog fucking lang geduurd voordat ja. hij uiteindelijk een horrorfilm komt. Ja, kon ze, wilden doen, er gewoon, uh, ze, ze wilden er hier gewoon niet aan. Nee. Helaas. En toch, weet je wel, ik vind de pogingen, zoals met, met Complex, weet je wel. Uh, die, die heb jij niet gezien, hè, Complex. Ja met, um, hoe heet ze, die met die uh, bekende voetballer is getrouwd en naar Turkije is gegaan en... Hoe uh, heet het nou, uh, fuck... Uh, Jolante? Jolante, is, uh, die zit erin. Oké. Okay. En... Uh, dus te snijden, bedoel je? <laughs> ja, ja, het Maar, uh, veel van, uh, van uh, Robert Arthur Jansen. Mm -hmm. uh, complex was ook een... een, een nou, voor, voor, voor, een beetje futuristisch, maar wel echt wel een uh, beetje met echt heel erg slasje-elementen. Ja. Vond ik heel interessant. Dit zou ook wel grappig, hè? In deze scène in de lift zit ze een of andere, ze willen uh, het doen laten overkomen zoals ze in een diner zitten, weet je wel? Een Amerikaanse diner. Oh, is dat zo? Ja. Dat met van, met ja. van die booths, weet je wel. Oh, zo. Ja. Maar het is waarschijnlijk een of de Kijk, de rest, kijk, want... kijk, zie je? Het hier? Oh, ja, ja, ja, ja. Jezus Christus, dat is het jaar 80. Niet alles was mooi in de jaren 80 hoor. Ja, wel veel. Wel veel wel wel inderdaad. Ja. Dat wel heel grappig. goeie oude tijd jongen. Maar, um... Toen was ik drie jaar. Ach jongen. Tjonge. Het ja, jaar van, uh, drie... wat hadden we 1983? Qua horen we? Scarface. Oh god, Jezus Christus. Uh, nou. nou, in ieder geval uh, iets voor een andere... niet relevant. Ja. Nee. Anyway, maar in ieder geval die tweede golf uh, is, is, is zwart geflopt. Ja, ja, alles is zwaar geflopt. Het, ja. uh, jammer, jammer, want het, het, het, het, het weet je, het zorgde eigenlijk uh, dat de genrefilm, of eigenlijk van de horrorfilm eigenlijk echt dat die, die, stond al, weet je, al te wankelen en die kreeg eigenlijk nog een trap na. Zo ja, veel maar je, je, je eigen schuld ik bedoel, je viel te laat meegekomen. Veel ja, te makkelijk. Weet dat dat ligt niet per se aan de makers. Het lig, nee, absoluut niet. Het, het, het, het, het, het li ligt ook gewoon aan dat dat dat de, dat de mensen dat dat... Het, die dit mogelijk maken. Het ligt ook de aan, aan het klote filmfonds. Ja. Dat, dat uh, elke keer maar weer uh, geld geeft aan Kijk, vriendjes. Hier lopen, en, ze nergens voorop. hier lopen ze nergens voorop. Het is alleen maar inhaken op wat succesvol is. Ja. En dan niet eens een scheid hebben aan of het succesvol is of niet. Maar dan gewoon wel mensen eraan hebben werken die er plezier in hebben. Zoals... Ik zeg het weer, Italië, weet je wel. Ja. Toen werden die films aan een lopende band gemaakt. Klopt. Met op, het... een, op een laag budget, weet je. Mm. Maar ja, hier, uh, het... hier, uh, hier kan het gewoon niet Het is gewoon echt, echt heel erg jammer. En het, het duurde pas weer in... Uh, in uh, uh, wat is het? 2010. Uh, voordat het weer een beetje... Een, weer een beetje in een uh, bepaalde richting kwam. Toen... Uh, Toen was het met Sint. Sint, ja. Ja, ja. ja Sint was, was echt... Dat was, wel, dat was wel echt een hele succesvolle revival van de Nederlandse Ordefilm. Sint deed eigenlijk gewoon een beetje precies hetzelfde als toen de tijd met Silent Night Deadly Night: mm -hmm. uh, je pakt een, een symbool voor kinderen en je maakt daar een horror-element van. En hetzelfde gebeurde als toen de tijd met Silent Night Deadly Night. Mm -hmm. Toen waren er ook allemaal van die mensen die gingen protesteren tegen die, tegen die poster. Ja. Uh, want dat zou zogenaamd uh, eng zijn voor kinderen. Uh, ja. en de, de tere kinderstiel. Genia. Uh, dat is promotie die je nodig zorg, Ja, precies. Dat voor, moet, je, moet je juist doen. Voor inderdaad. het succes van een horrorfilm. En dat heeft heel erg geholpen aan, aan mensen lokken naar de bioscoop. Ja. Maar waarom gebeurt het niet vaker, man? Het, het, het Horror maar... is, neem maar iets, iets bekends, haal, haal het uit de context. Stop het in een wat uh, donkerdere, macabere context. Mm. En je hebt, uh, ik bedoel, Sint is toch, ik bedoel, een Sinterklaas horrorfilm. Dat het eigenlijk al ja. lang moeten zijn. Zeg ja, maar, ja. Het, het, het, het, ik, ik weet wel dat daarvoor, voordat Sint uitkwam, toen had volgens mij, um, ik durf het nou niet met zeggen, ik, wil, ik weet niet zeker of ik het aan Jan Doens kan toeschrijven, maar of misschien was het wel Dick Maas zelf, dat uh, die het idee had om het Koningsdag ook wat te gaan doen. En dat er dan iemand met een, uh, een uh, prins Klaas-masker zou uh, gaan <laughs> <laughs> moorden. Ja, dat zie ik niet... Dat, ik niet, uh, dat lijkt me fantastisch. Dat zie ik 16... Kijk, nee. achter Sinterklaas staat nog een bepaalde uh, uh, mythe, weet je wel. Net als met, met, met, met Krampus of de Kerstman. Of, uh, weet je, dat, dat, is iets, dat zijn dingen die nou, nog heel ver komen. Ik Koningshuis, ik, nee, het is nee, gewoon... <laughs> Hoe eng zou het zijn als jij een kerel met een Maxima uh, nee, Masker achter je aan zou uh, ja, krijgen? Ja, Ik denk niet. het wel, Het kan wel. Is niet eng. Net als dat in Leeuwen Amsterdam ook niet eng is. Nee. Dat nee. is, <laughs> nee. is, is. Mooie, mooie overgang. Nee, dus we, we gaan nog niet naar. We naar... gaan nog niet zo snel naar Prooi. Okay, nee, nee, we nee. gaan het nog even over Sint hebben. Sint was succesvol. Sint komt elk jaar weer op tv. Iedereen heeft het nog steeds over Sint. Iedereen ja. kent Sint. Ja. Uh, en zelfs, uh, zelfs in Amerika, daar hebben ze het over Sint, weet je wel. Ja, het is, uh, bij hun zien uh, ze het als een, als een uh, kerstman, uh, ja. kersthorrorfilm. Uh, die hoog ook staat uh, in de lijstjes vaak ook bij uh, de welbekende mensen. Ja, van, en, uh, van uh, feestdagen uh, horen. Ja, en het, Hollywood uh, hij wordt, of, uh, hij wordt Hollywood. echt gewoon uh, heel erg gewaardeerd. En ik begrijp ook wel waarom, want... Het, ik moet zeggen, er zit ook gewoon... Wat ook wel weer een beetje Dick Maas is. Alleen Dick Maas op de slechte manier. Als in van uh, de over-de-top uh, dingetjes. En ook in een keer een hele snelle montage. Dat je echt denkt van, hè wat, wat, wat, weet je al. En dan is het al voorbij voordat je het weet. En, maar je weet wel dat het, dit is niet goed is. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, tuurlijk. En de teksten met name... Dat kan anders. En ik, uh, uh, ik denk dat, dat weet je, bij Flodder accepteerden we dat bij. Ik merk het niet zozeer met Amsterdam en ook niet zozeer met. Uh, met, uh, met ja, maar je, lift, toch, je hebt toch ook die, maar... die, die Noorse uh, rechercheur in, in, uh, in Sint. Ik bedoel, die dingen die werken wel. Weet je. Het, is, het, is, het, is ook, het blijft ook veel met een knipoog, weet je? Ja, maar het is toch wel knipoog. Het succes zit hem in gewoon de, de mystiek achter uh, Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Dat is een gouden formule. Je hebt, je hebt Sinterklaas met, met z'n hoorde pieten, weet je wel, mm. die, die, die, die slaan aan het, aan het moorden, dat is gewoon, dat, dat, dat, dat is gewoon, dat, dat is horror, weet je wel. Ben ik helemaal mee eens. Het is alleen, de, weet je wel, van het, um, de filmen heb ik nu ondertussen heel vaak gezien, uh, zeker tien keer als het niet meer is, zeker tien keer als het niet meer is, dat is gewoon meer dan tien keer. Nou, is dat is een goed uh, teken. Dat is een goed teken, sowieso. En ik vind hem ook gewoon nog steeds heel erg leuk. Ja. Ik kan hem alleen niet zo heel vaak kijken. Ik heb incident zeker 30 keer gezien. Dat zijn sfeervolle vinden. Net als de uh, Lift zit, er zit toch wat meer sfeer in. Ja, het, het, het, uh, en daar wil ik niet lullig over doen hoor, want ik bedoel, ik vind Sint nog steeds heel erg goed. Uh, het is alleen van elk jaar met Sinterklaas, weet je, wel, hoef ik hem niet per se te zien. Ja. Maar dat win dat, dat, dat ik dan wel weer. Ja, het is in ieder geval, ik bedoel 2010, weet je? Ja. 22 jaar na, na Amsterdam. En daarna duurde het eindelijk. Eindelijk weer eens een succesvolle horrorfilm. En dat, ja. dat zegt heel veel over. Uh... Kijk, ook in datzelfde jaar werd ook Soort Water uitgebracht. Soort ja, Water deed het een stuk minder. Ja. Uh, een uh, film, nam ik mee. Uh, die vond ik ook niet interessant. Die nee, ja, had ik ook. Ja, daar, uh, zit, daar zit uh, Barry Atsma in. Ja, ik vind, nou, ja, dat klinkt ook weer heel erg lullig, maar zo is het wel. Ik heb ook een schrifthekland van nee, uh, <laughs> <het Nee. laughs> maar wie niet. Maar goed, die schijnt wel weer uh, volgens de wikipedia-pagina... Zou, uh, uh, uh, uh, ...zou die ook zijn aangekocht in Amerika, maar... Zwartwater? Uh, ja. Blackwater? Maar, uh, ja, uh, <laughs> Blackwater. <laughs> Uh, maar, ja goed, daar uh, heb ik nooit meer wat van gehoord. Of is er misschien ja. wel wat van gemaakt. Maar... maar in ieder geval, Sint, een film als Sint, toont wel dat, uh, het is er wel. Weet je, als meermakers de mogelijkheid, de mogelijkheid zouden krijgen om een film te, te, te ja. kunnen maken, dan zouden we veel, veel meer uh, goede zonenfilms hebben. Oh, klopt. Ik bedoel, en dan hebben we het alleen nog maar over horror, hè. Hmm. Science fiction en fantasy, uh, vergeet ik maar. Uh, ja, helemaal niks. Daar hebben we het niet eens over me. Kijk, ten eerste hebben we dat bijna niet. Science Fiction. En als we het wel hebben, dat zijn kleine, korte films. En dan gaat... Uh... Hm. Ja. En dan gaat die uh, Guillermo del Toro uh, ermee de vandoor. <laughs> en vindt uh, hij dan een Oscar mee, ja. weet je wel. Ja, maar inderdaad, het is wel triest. Hè. Korte films, dat kan het allemaal. Wat een fucking eikel. Uh, Lagere het... budget, dan kan het allemaal, weet je wel. Uh, ja. Maar kijk, het is, het is moeilijk. Kijk, weet je, er zijn natuurlijk wel Nederlandse science fiction films die het proberen, weet je wel. Ik heb vorig jaar die ene film gezien die uh, toen deelde, die er één kerel was opgenomen of zo, met. Uh, wat was het ook weer? Dat was eventjes zo'n dingetje met. Een Nederlandse film? Ja, met. Dat uh, was een science fiction film en. Daar kon uh, tijd of zo, weet ik van de meer mee vast. Of er kon. Uh, Portals Geen. mee Oh uh, die film die, we nog, die hebben we nog geregenseerd Dirk heeft die Even Dirk die heeft Ja een kort film die, uh, er is, nee, toen, er is ja, toen een lange film van gekomen Ja precies ik heb toen die lange film in de bioscoop gezien ja, Nou ik uh, ben op een gegeven moment weggelopen Zo ja. so fucking erg vond ja, ik het Wel slecht het, uh, het uh, Special effects is prachtig, weet je ja. wel. Eigenlijk. Ja, dat is, dat dat is een project van één keer kerel eigenlijk. Ik, ik weet zijn naam niet, ja, het, is, het is één iemand die zich hard heeft gemaakt in ieder geval. Ja, Alles is wel, maar gewoon, weet je wel... Nee het, man, het, CGI, je. Dan merk je weer ja, van dat CGI. iemand wel weer goed is met special effects, maar die niet kan regisseren. Oh. Maar goed, uh, dagen later. Ja, dat hebben jullie dus zelf wel. 2011, wat kwam er in 2011? Weet je het nou, nou ja... eh. Uh, uh, zombie. <laughs> ah, nee, dat wil ik niet zeggen. Laten we het hebben over Human Cintip. Nee, maar dat vind ik wel raar, nee, laten we het hebben over Human Cintip. Nee, nee, de, de, de, de, de, de, de gaan we toch, eigenlijk gaan we toch echt over Nee, ik wil, het eigenlijk even, ik wil het eigenlijk eventjes over zombies ja. hebben. Okay. Zombies, weet je al, heeft gewoon een, een revival gehad in de afgelopen 10, 15 jaar. En dat is gemakkelijk, hè? Want zombies zijn makkelijk eigenlijk om te gebruiken in een film. En nog steeds, weet je er komen de films uit en we onlangs weer cargo en dat soort dingen, weet je wel. Het is makkelijk. Uh, uh, uh, je hebt er niet veel, veel moeite voor nodig, weet je, om mensen te sminken en een beetje ja. uh, prostaten op te plakken, weet je wel. En een beetje ze lopen te wankelen. ze hoeven niet eens daar acteren bij. Zijn dat prostaten? Ik zeg prostaten, maar ik, ik bedoel... het Godverdomme... Het is al laat, mensen. Nee. Het, is, het is nu 9 voor 3 S'nachts. Uh, 9 voor twee is. Trouwens. Nee, maar zombies 2. inderdaad. Het is ook in New Kids uh, Turbo. Ja. Er is ook die, die zombie-sequentie. Maar in. ik bedoel, waarom hebben we daar nooit wat mee gedaan? weet je? Want ik bedoel, het, ik heb ooit... Nou, eens, ja, je hebt het uh... wel. Je hebt de New Kids-stukje. Uh, klopt. Je zegt uh, net maar... uh, zo'n en zo. Het is allemaal kut, drie keer kut. Klopt. Kijk, ik heb een... In 2002 heb ik ook geld uh, gegeven om een uh, film, uh, korte film te laten maken. Door uh, Jonathan Kraai. Uh, uh, die heet The Deadline. Uh, en die duurt maar kort: 21 minuten. Met uh, in de halve rol Cas uh, Jansen. En. Cas Spijkers toch? Kas Spijkers. Ja, hij pakt me eventjes op het. Uh, nee, jij zei Kaspijkers. Spijkers. Dat nee, helemaal niet. Was ik, jij, we we gingen kijken. Van, ik zat zo van. Hey, t, nou, weet je wel, dan kijk je op, het uh, op Kijk je kijk de deadline op IMDB. en dan krijg je iets van 200 titels. En dan wil je. Maar dan wil je de juiste hebben. Dus ik dacht van. Nou ja, hoe heet hij hey, ook? Iets met Kas. En toen zei jij Kaspijkers. Spijkers. Nee, dan ging je kijken. Oh ja, Kaspijkers Spijkers was natuurlijk die kok, weet je wel, die ondertussen dus al overleden is. Maar kastjans. Kas Jans. Anyhow, bij Deadline heb je ook zombies. en Het is een korte film van 21 minuten, maar daar had je een volledige film van kunnen maken. Zo is het volgens mij ook eigenlijk bedoeld om een korte film te maken, om uiteindelijk gewoon weer geld binnen te halen, weet je, om een langere film te maken. Zo was ik ook een paar jaar geleden, weet je wel, bij, de, uh, bij uh, de set van The Windmill Massacre. In ja. uh, Breukelen was het volgens mij. Een van de leukste horrorfilms uit Nederland van de laatste jaren. Ja, ja. en die, bij, weet je wel, bij die setting, dat was echt gewoon van: nou ja, we gaan proberen om het geld, met name uit het buitenland te krijgen, ja. om hier een film van te maken. Ja. En we hebben de film gezien twee jaar geleden, volgens mij. Ja. En dat was gewoon een toffe film. Ja, dat was een toffe film. De de volledig gericht op buitenlandse film. Volledig gericht op het buitenland, Maar wel gezet in Nederland. Ja, maar zo moet, al zo, Nederlandse moet het helaas, zo moet het helaas wel, wil je een film van de grond krijgen. Ja, en ik vond het fantastisch. Ja. Ik, vond, ik, vond het, ik vond het echt Ze spelen super heel erg in op clichés van Amsterdamse toerisme en zo. Ja. Prima, ze hebben er leuk van om het weten te maken. Helemaal prima. En uh, horror speelt nou eenmaal heel veel met clichés. Dus ik, ik, ik, ik, ik heb er mee. Maar het, het, uh, het werd me wel iets te psychologisch waar, het, op een gegeven moment. ik wil eigenlijk weer terug naar dat hele zombie gebeuren. Ja. Ik snap niet, weet je wel, wat, want ik heb vroeger... Het klinkt heel stom als ik het zeg, maar vroeger toen ik nog uh, jong was... ...en een, uh, een krantenwijkje had, weet je wel... ...en die reek s'morgens uh, vroeg om een uurtje of zes reken door de wijken... ...en er lag er mist. Mm. En ik dacht van hoe tof het is, weet je wel, als er in een keer gewoon zombies uit de mist en zo... Dat, weet je, daar heb je geen geld voor nodig, bij wijze van spreken. Dan heb je helemaal. Daar kan je veel meer mee. Daar kan je wat mee, toch? Mm -hmm. En je kan je natuur gebruiken om, om bepaalde dingen te maken. En dan hoeft het niet in Amsterdam of in Rotterdam te zijn, of whatever. weet je, oh, nee, maar je, kan je er zie, Je van maken. Is je toch wat ze met de lift doen? Tuurlijk, ja. ja. En, en, en, een paar shots van een dat Een paar uit... exterieure shots van een gebouw en een paar sfeertjes gezet. <coughs> dan buiten. Deadline en eigenlijk ook een beetje worst case scenario, natuurlijk ook, heb ik het daarna heb ik het, niet, uh, heb ik het niet meer gezien. Terwijl ik denk van. jongens, weet je, je kan als je wilt, bij wijze van spreken, je vraagt gewoon aan uh, mensen wil jullie figureren in een horrorfilm Er zijn denk ik zeker wel 50 tot 60 man wel bereid om in een horrorfilm te spelen voor een dag. En ik denk van, nou ja, als je dan gelijk in één keer die massascenes gaat lopen, lopen schieten, ja. weet je dan heb je er uiteindelijk maar een paar weer nodig. Het probleem met, uh, met zombiefilms is dat uh, er al heel veel is. We zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. The Walking Dead wordt uh, alsmaar... show on the Volker. Ja. <laughs> Zo. The Walking Dead was steeds minder populair. Uh, om het nu te doen is te laat. nu is het te laat. Maar... We hadden het al tien jaar geleden kunnen doen. Het, het, het. Weet je wel, kijk, ik wil, um, zo'n is ook wel weer uh, behoorlijk uh, wat jaartjes geleden. Nou, behoorlijk. Uh, maar da daar, daar, is, daar, is, daar zijn zombies niet het hoofdelement. Het zijn een paar uh, bekende Marokkaans-Nederlands acteurs, weet je wel. Het ja, is weer iets herkenbaars. Uh, doe, doe er een paar zombies bij en uh, ze denken er een leuke film mee te maken. Is dat helaas niet. Helaas is, de, is het ook gewoon niet grappig. Nee, dat, dat, dat is met name mijn dingetje. Het is niet grappig. Het is absoluut niet grappig. Maar goed, het, het, is, ik zag niet dat we nog steeds niet iets hebben gedaan daarmee. Het, het, weet je wel, we hebben prachtige natuurgebieden waar die ook gewoon s'morgens of zo je, helemaal vol met mist zitten. Toch ja, dat vind ik goed gedaan in de wind, Windmill massacre, weet je wel Zo'n afgelegen molen, ook ja. veel, mist mis omheen en zo. Bij de Windmill massacre, De mythe je van, naar, van de molenaar, prima gedaan. Ja, vind ik ook. vind ik echt heel tof. En het ehm. Uh, uh, en dat is dan twee jaar geleden, maar eigenlijk moeten we nog iets terug. Want we hebben een andere Nederlander die uh, toch de Nederlandse horrorfilm behoorlijk op de kaart heeft gezet. Ja, in het buitenland. In het buitenland Ja, dan Want hier wordt hij uitgespuurd. Want hier wordt hij uitgespuurd. je hebt het over Tom Six. Uh... Ik heb het over Tom Six. Ja, ja uh, jammer. Uh, uh, wordt er eindelijk een film gemaakt die, uh, die, uh, die, uh, die puur zour is, weet je, op het randje. Soms misschien zelfs eroverheen. Zeker in deel 2. <laughs> En, uh, en dan, uh, dan word je gewoon overal geweerd hier in, in Nederland. Men wil ja, er niks mee te maken hebben. Het Nederlands Filmfonds vindt het dan wat ver gaan. En we er, bla bla bla. Maar uh, Newsflash, that, that is -genre, uh, dat is het horrorgenre jongen. Dat is het horrorgenre. Dit soort films worden volop gemaakt in, in, in België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, uh, whatever. Maar in Nederland gaat het weer allemaal een stapje te ver. Weet je, ik vind The ik vind, uh, Human Centipede 1 vind ik niet een hele goede film ik vind het idee wel geniaal. Het idee is fantastisch. Het idee is geniaal. Omdat iedereen heeft het erover. Ja. Ik bedoel, het komt uiteindelijk in, in, in, in uh, weet je, je ziet het in een in de Amerikaanse talkshows Zoals een South Park. Het beeld van, weet je die drie poppetjes, weet je wel, met uh, de, de doorgang, zeg maar, door de, de, ja. de drie. Maar dat en idee, is een als je met zo'n idee het... aankomt bij bij het Nederlands Filmfonds, hebben ze zoiets van, uh, dit is het en ik, dat, dat is precies mentaliteit. Moet ik, dat ik wel zeggen, had een aantal zeer slechte films op zijn naam staan. Hij had gay gemaakt volgens mij. En hij had die film met uh, God onze is Dries, Dries. Dries. Is ja, I Love Dries. I Love Dries is, is, en, is leuk hoor. Het, heb je hem ja, gezien nog? Ja, ik heb hem nog even ja. gezien. <laughs> hij is het slecht. Hij is tenenkronend ja, <laughs> slecht. Maar... Ik voel me smeren man. Dat maakt het juist zo leuk. Ja, je voelt me Ja, dat heb ik wel. Maar het... Uh, maar dat zijn geen goede films, weet je wel. Maar nee, maar dat is wel cult, weet je wel? Prima. Het is wel kult en dat vind ik ook belangrijk dat het bestaat. En dan snap ik, weet je wel, dat je niet zo in 2, 3 zit te wachten op dezelfde regisseur, weet je wel, die, die twee nou, gewoon geen goede films heeft gemaakt, om die dan nog een keer geld te geven. Maar, het idee van de Human Centipede. Iedereen had het erover. Iedereen. Het, het, ja. het was echt een ding. En de film werd een succes in het buitenland, met name. Ja. Want je zag hem niet in Nederlandse bioscopen komen. Wat ook gewoon weer belachelijk is. Uh, er komt deel 2. Deel 2 is volgens mij ook niet in Nederlandse bioscopen geweest. Nee, dan. absoluut. Alleen festivals. Alleen festivals. Vele, verder kon het niet. En dan denk je wel van deel 1 was gewoon echt een wereldwijde hit. Niet dat het een Jersey Park grote hit was, maar het was wel een hit. Iedereen het is, een, het het is een underground hit. En, en hmm. er zijn films die zijn gewoon geweerd hier. Die zijn willens en wetens gewoon niet. Die hebben geen kans gekregen. Ik probeer even mijn te toeschurvel. Was het niet zo dat hij uh, ook op een of andere uh, première, een paar jaar terug voor The Human Centipede uh, 3... Dat was niet de première van drie, maar hij was aanwezig bij een of andere première. Dan werd hij ook, uh, aan alle kanten werd hij uitgekotst of zo. Ja, maar hoe kan het dat? Nee, we weten wel ook... niks van hem weten. Kijk, want we hebben het nu ook over, uh, volgens mij bij uh, oh God, hoe heet het, het Nederlandse festival ook weer. Dan hebben ze. ver? Ja, dat zou misschien. Er zijn te denken van welke Nederlanders. Oh, hij had geen uitnodiging gehad. Ja. En... ja inderdaad, zoiets was het inderdaad. En dan denk je van, dit is de meest succesvolle Nederlander in het buitenland op dit moment. En die nodig je niet uit. Het is idioot hoe we daarmee omgaan. Het was inderdaad... dat bevestigt wel wat ik zeg. Het is een bepaald detail. weet je wel, wat er bij het Nederlands Filmfonds, bij het Nederlands Filmfestival... bij het Nederlandse filmfestival, ...organisatoren zit. En dat hele sorry dat ik het zeg, maar wel een beetje subsidielikkers, weet je wel, die zichzelf oh. heel erg goed vinden, uh, dan toch dat succes, dat commerciële succes van het buitenland niet kunnen hebben. En Tom Six was gewoon de meest succesvolle Nederlandse regisseur op dat moment, in het buitenland. Ja, vooral, en, vooral uh, deeltje 2 deel, heeft het heel goed gedaan. Deeltje 2 is uh, al die, uh, die, die, die, die Britse de, acteur die, die, die, die Vizierik speelt, ja. die, die heeft echt naam gemaakt ook. Die gaat alle, alle conventies af. Hij is zo'n herkenbare uh, personage geworden. Ja, maar het is, het is ook... Uh, het is goed. Die film is ook goed, die, die, man. Zwart-wit uh, fotografie is gewoon, is gewoon sterk. Ja, ik vond dat vond twee echt over het randje gaan. En uh, uh, I, I loved it, weet je wel. Het was... Uh, het was pijnlijk af en toe hoor, <laughs> ik bedoel qua smerigheid. Maar het... Want dit deed me weer een beetje denken aan de oude dagen van films die, die de grens opzoeken. En waar je gewoon nieuwsgierig naar bent, ja, dit is... als genre liefhebber, weet en je wel. En dit is, dit, was ook, dit is ook gewoon beter, weet je, dan het hele Eat Bach gebeuren. Dit was ook gewoon stylistisch gewoon heel erg goed. Ja. Uh, het, uh... Ja, ik, ik... Dit is een film die zo in de cultvideotheek had kunnen staan, je... uh, 20 jaar geleden, dat je dacht, hey, dit wil ik zien, want het ja. uitgangspunt weet je wel? En, uh, toffe en plaatjes, toffe hoofdpersonage. Dat zijn die dingen die uh, als je als je het videohoes zou pakken van de Human Centipede, uh, plots zou kijken, plaatjes zou klijk, kijken, kijken dat hij niet meer naar huis. Weet je wel? Puur vanwege het uitgangspunt. En uh... ik heb ook zelf weet je wel bij de Human Centipede 2 dat Tom Six zichzelf overstijgt, Ik had niet verwacht dat hij dit zeg maar zou kunnen. Ik vond deel 1 niet zo super goed. Nee, het idee is wel. Het wordt echt gedragen door die. Door die Ja, maar het is met name het idee, weet je wel. En het. Maar het. Het camerawerk vind ik vaak niet goed. Nee, maar het is hilarisch. De casting ook van die mensen die. die dat uiteindelijk. Tuurlijk, tuurlijk. Die Aziaten en die twee dames. Fantastisch, man. En dat is echt Het is gewoon hilarisch, jongen. Deel 2 is echt zoveel stukken beter. Ja. Maar uh, het, het, het, het, hij weet precies hoe het werkt gewoon. Ja. Die films werken allemaal, allemaal toe naar een moment van uh, uh, disgust, weet je wel. Van ah, nu gaat het gebeuren? Nu komt die vieze shit, weet je wel. En, en uh, dat, dat doet hij maar al te goed. En helaas, ik denk ja. dat hij zichzelf ook weer een beetje heeft overschat voor deel 3. Ja. Daar dacht hij weer. Een, daar dacht hij echt een, een, een groot bombastisch ding te kunnen maken. La, uh, weet ik veel. Uh, ja, Devils Rejects of zo, Een beetje Rob Zombie stijl een beetje uh, veel geschreeuw, veel, veel over de top acteerwerk. Vooral door, uh, door die. Uh... Hoe heet die nou, die, die duizer? Ja, geen idee. Derek nog iets of zo. Ik weet niet meer. Sorry. Uh, Elke duizer heeft Derek. <laughs> die ging, Die ging. Uh, die ging weer een beetje over de top. Niet, niet qua horror, maar qua, qua acteerprestaties vooral. Klopt. Ja, het is, uh, weet je wel... En het ook het uitgangspunt werd een beetje te veel. Weet je, iedereen, iedereen, alle, alle, alle gevangenen moesten een uh, reuze centapiet gaan vormen. Ja, ja. Dan dus okay. schiet je het doel ook weer voorbij. Deed mij ook niet heel erg veel. veel. Um, een andere film die mij wel weer heel erg goed uh, deed. Uh, eigenlijk ook voor de buitenlandse markt. Van Richard van mm. Frankesteins Arnie. Ja. Een rapper die heel lang in de Nederlandse zone wereldje zit trouwens. Ja, en uh, toch wel echt wel een hele bekende naam. Uh, iemand die zich ook, uh, met name vroeger, heel vaak ook voor en zo, weet je wel, uh, mm. langskwam. En uh, zich echt bezig hield met van wat hij speelde. Uh, maakte nu eindelijk, na zoveel jaar, na nou worst case scenario, eindelijk zijn uh, nazi-zombie-film. ja. Dat uh, ah, was, was een tof uitgangspunt, hè? En die, ja, tuurlijk. Dat was en, de voornaamste aantrekkingskracht van maar ook. Maar ook, ook echt zijn eigen creaties. Ja. En uh, de man is, uh, wat dat betreft, heel erg getalenteerd en het uh, bedenken daar ook daarvan. echt artiest. Uh, en het was, dat was echt een underground hit volgens en mij. En nou, door wie is het nou gefinancierd uh, uiteindelijk? Uh, Frankenstein's Army? Ja. Niet door Nederland toch? Nee, volgens mij... Het, nou, ik het denk deels Nederlands geld, maar het... Uh... Maar uh, grotendeels, was het niet uh, Russisch of zo? Poeh, nou, dan vraag je me wat. Want het... je hebt toch ook uh, die Russische acteurs... Het... Het, ja, oké, okay, maar het, het gaat om Russische soldaten. In ieder geval, die, uh... ook die film kreeg weer niet een kans hier. Die film kreeg niet een kans, maar je ziet dat hij in het buitenland... Echt een beetje naam heeft gemaakt door okay. Frankensteins Army. En uh, heb jij nou ook die mooie uitgaven met uh, beelden? Nee. Ja. Ik heb dat. Nee, maar ik ben niet zo'n zo fan van de film, helaas. Ja, ik vind de film dus. Uh, het, het duurt al lang. Dat het duurt lang. De, de, de creaties zijn tof en zo, maar ik. De, uh, ik, ik, ik, ik vind uh, ook het beeld. Uh, weet je wel, het is ook uh, uh, found footage uh, ge, ja. uh, gefilmd. Uh, ik vind die Russische acteurs niet zo goed. En nee, die ja. acteurs zijn, zijn Hij zijn doet zo zijn creaties dus. niet zoveel, hij doet zijn creaties, dat vind ik nog het raarste. Hij doet zijn creaties niet zo heel veel eer aan. Ze hebben niet genoeg screentime. Uh, ze, ze nemen geen hele grote rol in. Ik, ik, ik, ze als nemen ik niet zo grote rol in. Nee, als ik bijvoorbeeld een vergelijking maak met, uh, met uh, bijvoorbeeld Hellraiser, weet je wel. Ook, ook van die misvormde wezens. Mm -hmm. Die krijgen veel meer een platform om zich uit te leven. En ja, dat heb je hier Maar het is eigenlijk ook alleen maar, alleen maar pinhead, hè? En ik moet ook eerlijk zeggen: van het, de, de, de creaties van uh, die, die, nou, de monsters, zeg maar, weet je wel, dat zijn ook gewoon niet de hoofdpersonen. Het is echt het leger. Ja, precies. Maar, alleen, die, maar wel wat ik dus wil zeggen is: die designs verdienen meer. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nou ja goed, ik vond de bepaalde designs dus wel heel erg goed voorkomen. <tie> Bij sommige anderen dacht ik van, oh dat had ik wel wat meer van willen zien. Ja. Uh, maar ik vond het, ik vond het heel erg interessant, ook gewoon in het begin, weet je wel, dat denk je van, nou het is een vrouw helemaal ingewikkeld in, in, in, in lappen en weg van de meer, weet je wel, en dan krijgt ze een elektrische schok en dan doet ze in één keer de hele goed, weet je wel, mm. uh, uit een reflex. Ja. En dat vond ik zo goed gedaan. En ook gewoon dat geluid is ook gewoon heel goed bij de film. Hè. Het, um, het is echt een cult hit. Ja. En um, nou ja, goed. In Amerika kennen ze het maar. In Japan hebben ze een mooie uh, advertising. Ah, in, ook, Japan, uh, in Japan uh, van, uh, smullen ze van dit yeah. soort designs. En een beetje cyberpunk. Uh, ja, ja, heel Of steampunk, steampunk uh, ideeën, weet je wel. Klopt. Maar um, in ieder geval... Uh, ze zijn helaas op een hand te tellen. De films die er echt uitspringen. En, ja. uh, Kijk, de laatste paar jaar, wat heb je? Je hebt Kirsten. Uh, ja, heb ik jij hem? Ja, ik heb hem ook dus ja. niet gezien. Ik wil hem nog wel graag zien. Maar ja, het is er nog niet van gekomen. Ik ga hem van de week even bij de, bij de bibliotheek denk ik halen. Ik goed. denk dat de, de conclusie die ik kan trekken is dat, uh, het, dat het Nederlands publiek zich uh, te goed vindt. Voor de overfilm. Twee jaar geleden... Dat en dat vind ik echt, ik vind het heel snobistisch helaas in, uh, in de rest van Europa. Te grotendeels is het, uh, is het anders, gelukkig. Het comes and goes. Kijk, twee jaar geleden ging ik naar uh, Snake Week. Ik was de enige in de. Het is geen echte uh, maar. Snake Week vind ik uh, uh, behoorlijk een scream rip-off. Ja, maar echt heel erg gericht. Op de feestjes en de dramatiek eromheen, uh, jeugd en bla bla bla. Ja, maar het. Het, het, het, het, het, het, het, het, ik had wel het idee dat ze een Nederlandse screamfilm wilde Ja, Het gaat wel een beetje door op, uh, op dat inderdaad. En uh, nou ja goed, dat, dat uh, is helaas mislukt. Ja. Uh, fucking slechte film. Ik heb hem echt ik, al een uur afgezet. Ik kon niet meer man. Ik heb hem ik uiteindelijk zelfs op Blu-ray gekocht. Want ik dacht van, nou <g Convention> weet je wel, dit, om om Nederlandse film te supporten, maar ook gewoon... Zometeen heeft niemand die film, weet je wel, en heb ik hem wel een blu Helaas, <laughs> maar helaas. Ja. Met een... Uh, Hij is alleen maar minder waard geworden. <laughs> uh, met, met, met, een, met, een, met een mooie holy brood uh, ja. erin. Maar, uh, nee, ik vond het, het verpandwagen, weet je wel. Ik was echt gewoon, ik dacht, nou ja, die vond zou ik misschien niet zo heel erg goed doen in Nederland. Maar dat ik in mijn eentje in een bioscoop zat, dat vond ik wel echt gewoon een beetje, beetje schrikbaar. Ja. Maar... Ik denk wel dat met, weet je wel, ook... Nou, we hebben het nog niet eens over de pool gehad. Uh, ja, ja. Jan Doensens' project. Klopt. En uh, wat uiteindelijk zou resulteren in meer films. Ja, nog steeds The House of komen. Nether hoor. Dat, dat moest... Ja, de, ja. Maar, House of Nether Als je met de pool begint, dan kan ik me voorstellen dat uh, men er geen brood in zat. Ik vond het geen geweldige film helaas. Nee, ik ook niet. Leuk qua, qua setting en zo, maar... Uh, ik denk dat, dat Te veel aandacht voor het psychologische aspect. ja als je zo zou als zou je de de de de, de synopsis lezen, mm -hmm. dan zou je denken van, nou dit kan een hele toffe film worden. Ja. En je ziet enkele elementen in de film, weet je, dat je denkt van, oh ja, dit wordt nu echt spannend. Ja. En, dan, en het wordt niet spannend. Het nee, het, het het het op een gegeven moment heb je te veel van. Uh... Is het nou echt? Of is het fantasie? Ja. Uh, is het, fantasie en, is het, uh, uh, het echt, uh, de, de gaan ze een beetje te veel uh, proberen in iemands hoofd te zitten. Terwijl ja. je denkt van, dit slaat echt helemaal nergens. Nee, te, te pretentieus op een gegeven moment helaas. Misschien Terwijl te te ik, uh, begon goed hoor, ja. de sfeertje was goed, locatie de locatie was goed. was goed, locatie was ook helemaal goed. Ja. En ik had ook het idee, weet je wel, van, hé, hey, we kunnen wel wat met water nemen, veel, weet je Of, mm -hmm. of, of uh, ik ken een beetje veel uh, Nederlandse zagen, weet je wel. Ja. Zoals de Witte Wieven zo weet je wel. Daar kunnen we wel wat ja, ja. mee. Maar het wordt te veel aan het midden uh, gehouden. Huh? Het wordt te veel aan het midden gehouden allemaal. Nou, wat wat, wat ja, het nou is. En, en het, uh, weet je, je hebt echt gewoon best wel veel. Ik heb ooit eens bij uh, De Slechte. Dat is een, uh, was, was een grote Nederlandse boekenwinkel in, uh, op de Koufstraat. Had ik daar een boek gekocht met Nederlandse zages en legendes. En ik dacht van, oh, hier kan je een horrorfilm van maken. Hier kan je een horrorfilm van maken. Hier kan je een horrorfilm van maken. Het in Amerika is, was er, was, was, waar had je gelijk tien, tien films dat, per, ja, per onderwerp, weet je wel. Al zou ik het opschrijven en ik zou een, een, een synopsis naar een, een of andere maatschappij... of ik zou het naar weet ik veel hoeveel maatschappij in Amerika... Ik zou één iemand wel happen, ja. weet je wel. Als ze dan weet. toch denken van, hé, dat is interessant. En het is jammer... Ik had, ik had het ook een beetje met het hele krampen, zo gedoe. Ik, ik vond het meer een ding van, uh, laat, laat, laat, laat er eens een goede krampensoen uit Nederland komen. Weet je wel? Oh, zoiets. En natuurlijk, ja, uh, ja. natuurlijk heb je die, die mythe ook in, uh, in uh, Engeland en zo. In Amerika. Nou, ik, ik weet je, vroeger hoorde ik altijd van het meisje van... Uh, uh, was dat een meisje van Milde, dat Wat in het veen was gevonden en zo. En als kind had ik altijd van... Het veen is eng. Ja. En veen is ook ergens zo eng. Want je kan uh, verdrinken. Dus dat er een aanbouw van natuurlijk element zou zijn. Weet je wel, je, je daar heb je van die denk je dat het graslanden zijn, maar ja. dan loop je erop... en dan merk je dat het eigenlijk een dun laagje is met eronder water. Ja. Uh, daar, daar kan je wat mee. Je, je hebt mee. zoveel angst en jagen en mythes. Hè? En, je hebt toch, je mm, toch ook die, die, die hangplaats in Amsterdam-Noord... waar nu die, die, die shell -toren staat. Oh. Daar werden vroeger mensen op hangen. Ja. Dat is toch ook, dat is toch ook een, een, een, een, een ding waar je echt iets mee kan? Dat lijkt mij dus ook. Ja, ik denk het ook spookachtige ook... oude Amsterdam. Ik bedoel, Hoeveel films zijn er wel niet gemaakt over die periode in Londen bijvoorbeeld? En zo? Maar Amsterdam heeft het ook te bieden Daar We hebben er niks mee gedaan. We, we, de, we, we discussiëren er al jaren over, weet je wel. Bijvoorbeeld een, een, een Jello in Amsterdam, weet je wel. Ja. Als ik dan... En dan loopt nou in Amsterdam. Ja, ja en, en, en als ik s'avonds of s'nachts uh, over het uh, Westenparkterrein loop. Dan denk ik van, hoe tof is het, weet je, als hier iemand wordt achtervolgd. Ja. Door iemand anders. Uh, of in Amsterdam-Noord, bij wijze van spreken, weet je wel. Het hele betonnen, weet je al Het... het mm -hmm. uh, Zelfs in die, bij die grote flats, weet je wel, waar ook gewoon mensen heel erg anoniem zijn. Dat mensen niet uit, uh, letten op wat er nou precies op straat gebeurt, weet je al. Er kan er van alles gebeuren. Het, en het gebeurt niet. Het, het is gewoon, gewoon, er, zijn, er is ook weinig animo voor en er wordt ook neergekeken door, bij, bijvoorbeeld bij de, de, de, de, bij de filmacademie. Uh, begint het eigenlijk al, hè? Ik bedoel, vroeger het ze ook altijd van publiek, soms maak je niet. Uh, op een gegeven moment dat is wel zo van uh, de helft van onze regisseurs en alles, die gaan allemaal naar de, de soaps en zo toe. Dus we moeten er wel iets ermee doen, maar toch weet je, wordt er een beetje op neergekeken. Ja. En ik denk van als je gaat kijken naar de, naar de toppers van de afgelopen paar jaar weet je al, dan heb je uh, uh, films als The Nian Demon, dan heb je uh, uh, Get Out, dan heb je ja, maar op, the, the Witch, uh, uh, uh, uh, Herbattery. Ik denk dat dat het wel een is beetje allemaal de... met een laag budget en we kunnen dat ook allemaal. Het is wel een beetje de, de conclusie die we kunnen trekken, dat, uh, je hebt het goed gezegd, er wordt een beetje om neergekeken. Ja. Door, en de, het... door de elite en uh, door het grootste deel van, uh, van Nederlanders. Ja maar, de, ja, maar Nederlanders gaan wel in de bioscoop voor een Amerikaanse horenfilm kijken, weet je wel. Maar het, is, het, ligt, het ligt aan het Nederlands Filmfonds, want dat is gewoon nodig, dat geld daarvan, ja. weet je wel. Want je krijgt het niet snel uit het buitenland. Of je moet het doen zoals bij de Windmill Ja. Dat je een promo maakt, juist om uit het buitenland geld te krijgen. En dat is gelukt. En kijk wat ze ermee hebben gemaakt. Het is ook een leuke horrorfilm. Mm -hmm. Het is echt een hele leuke horrorfilm. En het, het, nog steeds eentje die ik heel graag op, uh, op Blu-ray wil aanschaffen. Dan wil ik wel de Duitse versie want Die schijnt nog mooi te zijn. Zullen we naar uh, onze top 5 gaan? Lijkt me goeie. Anders was het een beetje uh, te lang weer, denk ik. Hoe lang zijn we bezig? Oh, meer dan een uur, man. Valt wel mee. Valt wel mee. De Romei. Wil jij. Uh, ja, wil jij je Ja, ik uh, ga gewoon het rijtje af. Geen motivatie. We hebben best wel uh, okay. veel uitgelegd. Ja, ik. het is waar. Uh, Nummer 5, even kijken. Intensive care om uh, de lachfactor. <laughs> Nummer 4, Sint. Uh, hoge herkijkwaarde. Nummer 3, Sentinel 2. Uh, kwalitatief gezien misschien wel de beste film uit deze hele lijst. Uh, Nummer 2, Amsterdam. Uiteraard. En nummer 1, de Lift. Ja. N uh, needs no explanation. Vind het, het, het, het, het blijft een dik maas kalor, hè? Gewoon dit. Het, uh, ja. het, en dus het, uh, we hebben niet af prooi gehad, We laten we daar ook niet uh, verder hebben gaan niet hebben. Over, we hebben niet de veel af prooi gehad, nee. Die maar, film is uh, geflokt om uh, veel redenen die we, die we het laatste uur hebben opgenoemd. Onze Jaws in de stad. Jaws in de stad. Alleen ik heb Jaws uh, alleen nooit gezien, dus ik kan die, niet echt die vergelijken, maar. Flikker uh, Dit is niet de schokkende nieuws. Uh, ik heb op nummer 5. Ik kan er ook niet omheen. Sint. Um, ik heb hem misschien nu iets te veel gezien. Maar ik weet elke keer weer als ik hem zie. Jemigte. Ja. Dan... Echt jongen. Het is, het... Dat is echt een... Uh, dat, dat was geen luchtalarm wat je zo net hoorde. Maar dat is een scheet van, uh, van Riccardo. Ongelooflijk. En dan moet ik zometeen echt... Uh, de, de, deze reis op de buiten zitten ook. Hè. Ik moet het met je sigarettenlucht de hele tijd doen. Je, uh, je krijgt jou. het terug, jongen. Fuck Sint op nummertje vijf. Ja, Op vier. Intensive Care. Uh, omdat het... Een, een, niet een goede film is, maar... Oh, God wat is die lachen. Het, uh, ik twijfel een beetje... Tussen Die of de Johnsons. Ik had... Aan de ene kant ook nog wel... Een andere gedacht, maar... Ik, ik dacht van, na nou, care, het blijft leuk. Zeker met de kerst. Ja, die je, zou je toch wat, wat sneller opzetten, denk ik. Op drie heb ik misschien een opvallende deadline. De korte horrorfilm van 21 minuten. Omdat ik zo had gehoopt dat hier een... een je proefde hier meer uit, weet je wel. Het, het, je, hebt hem op, uh, je hebt hem op DVD? Ik heb hem op DVD. Nou, moet je hem even verpakken zo. Nou ja, dat, dat uh, ga ik even kijken zo. Uh, het, ik ik, ik twijfel ook heel erg. Want ik heb ook. Frankenstein's Army heel erg hoog zitten. En ik heb ook. Uh, uh, hoe heet het de uh, Windmill Masker hoog zitten. Want daar beleefde ik ook heel veel plezier bij. Maar Deadline had ik echt zo van. Oh, dit is een belofte. Die hier kan meer mee. En het is niet ervan gekomen. Godverdomme. Maar goed. Als je wel weet de korte film Deadline te, te bemachtigen. Denk ik dat jullie het wel mee eens zijn. Dat je hier een, een grote film van kan maken. Op twee en op één, nou, het, het, je kan bijna niet zonder. Hè. Op twee, de, de een en twee die verschillen een beetje van uh, in wat voor een uh, ja, goedstoestaf ik ben. Ja. Uh, soms heb ik meer in de ene, soms uh, dan weer in de andere. Je weet het wel. Ik heb op twee dit keer de lift staan en op één heb ik Amsterdam. Ik heb, de lift, ik heb de lift boven Amsterdam omdat uh, het plaatje completer is. Ik vind vooral de muziek beter. Begrijp en ik, ik? Ik, ik, ben, ik ben een zakker voor uh, horrorfons die zich op één locatie afspelen. Dat vind ik echt tof. Begrijp ik ook. Ik heb alleen bij Amsterdam zie ik enorme ambitie die ook nog eens een keer goed komt. Het, dat ik echt denk van ja, dit is, dit is, dit is echt al... Dit. Ik hou er wel van. Het is echt een vrijdag aan de dertiende kloon eigenlijk een beetje. Wat? Well, uh, ik vind dat het meer, uh, meer... Van meerdere films wel wat meepikt. Uh, Dick Maas gaf zelf toe dat, uh, dat het juist niet zijn insteek was om een Jello te maken. Terwijl ik daar ook uh, elementen van proef. Um, maar wel een slasher. Het is wel slasher. Echt zeker een slasher. Ja. Maar uh, Amsterdam, Net zoals het... Uh, het is niet van niks een, uh, een filmfestival naar vernoemd. Ja. <laughs> Dat uh, een vrij nieuw filmfestival als een, uh, het mag niet gezegd worden als een tegenaanhanger uh, van, uh, van wat erbij, uh, wat vroeger ooit het uh, filmfestival, of het uh, uh, fantastische filmfestival, filmfestival uh, was. Helaas niks meer vanuit. Uh, uh, wat nu Imagine heet. Mensen zijn volwassen wat, geworden. Wat, wat, wat, wat niks meer met ons op heeft in ieder geval. Ja. Ook al probeerden ze het laatst wel hè, met hun programmering een beetje. Ja. Maar dat gaat ze niet melken. Hij zit te denken om uh, misschien zelf al weer een, een filmavondje. We willen zelf wel weer een filmavondje organiseren. Maar daar horen jullie misschien uh, binnenkort meer over. We horen, we horen meerdere dingen en daar gaan we jullie uh, op de hoogte van houden op de website. Nou, in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. En ja, jij nog de volgende keer? Nee, dat, dat wil ik eens net. Uh, oh, <laughs> uh, even kijken. Ik, ik, het is mijn beurt, hè? Uh, is dat zo? Ja. Oké, okay, vooruit? Ja. Ik pak mijn kans gewoon. Ja. No. Nou, dat wordt wel spannend. Uh, ik wil het hebben over uh, post-apocalyptische films. Holy crap. Oké, okay. yes. okay, dan. <laughs> We gaan lekker Bronx Warriors style baby. Ah, ja, ja. ja Strakke leren ja, ja. broek. Hey. Dat is... Uh... Dat is wel lachen. Is dat omdat ja. jij uh, Mad Max te volhouden? Ja, dat zou ik aan het kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, sowieso Escape from New York uh, lekker over dat soort films hebben. Heerlijk. Oh, Oké, okay, cool. Ja, vind ik ook leuk. Ja? Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende, volgende keer. keer. Ik hoop niet weer over drie maanden, maar over uh, <laughs> een week of twee. Dieren. We gaan het even kijken. Keep Laten. repeating ja. to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only